Goedenavond. In het Brabantse wijk en Aalburg viel gisteravond de zwaar gewonden door een steekpartij en daar zit nu iemand voor vast. De politie zag de verdachte vanmiddag rijden in Sprangkapelle, zo'n 20 kilometer verderop. De man probeerde te vluchten, maar na een achtervolging en een schot in de lucht werd hij door de politie gepakt. Een tullerstellende uitspraak voor de Amerikaanse stad Minneapolis. Een rechter heeft bepaald dat de agenten van immigratiedienst ICE niet weg hoeven. De zaak was aangespannen door de staat Minnesota... die vindt dat ICE er niets te zoeken heeft... en zeker geen mensen moet doodschieten. Dat is nu al twee keer gebeurd. Concentratiekamp Auschwitz heeft allerlei spullen gekregen... van Joodse slachtoffers. Ze lagen bij een veilinghuis in Duitsland... dat ze eigenlijk wilden verkopen... maar er kwam zoveel kritiek op dat de hele boel werd afgeblazen. Er was ook kritiek op de Catalogus. Zo stond er... Te koop jodenster met gebruikssporen. En NEC is gestegen naar de derde plek in de eredivisie. In Alkmaar versloegen ze AZ met 3-1 en de winst was dik verdiend. NEC heeft al bijna drie maanden geen wedstrijd meer verloren. En het doet ook nog steeds mee in het bekertoernooi. Het weer van weer online. Lokaal motregen, maar op de meeste plekken droog. Temperatuur daalt vannacht tot rond de min 1 in het noordoosten. Morgen vaak bewolkt het af en toe regen. Van noord naar zuid wordt het 0 tot 7 graden. En tot zover het aan, Dankjewel, Dank jou, Michiel. Dank, Joe Verkeer, gemeld door Flitsmeister. Vertraging zijn er niet meer. Wel, flitsers. Op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar, daar staan ze te hoogte van. Haarlem van Alkmaar bij 70,3. Op de A28 zwolle Meppel te hoogte van Rauw Veen bij 105,8. En op de A35 is Hengelo Enschede, te hoogte van Hengelo. Daar staan ze bij 58,0. Joey van der Velden. Gaat zometeen je geheugen weer op de proef stellen. Een nieuwe ronde van Random Memory. Eerst daal Bob en Mo. Nog even blijven. Fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp. Als al je pijn alleen aan mij. I want to show you how the world is big and beautiful. Zemfeld. Random Memory. Memory met random dingen. Zeker weten, we spelen Random Memory. Het is een spelletje zonder spelregels. Behalve dan dat je alles moet onthouden dat je hoort. Neem het gesprek zo meteen goed in je op. Want ik ga een vraag stellen waarmee ik test hoe goed je geheugen is. En de enige echte Kane is de gast in Random Memory. Ik kwam hem net voor de show kwam ik hem tegen. Ja, hij liep een beetje te keten hier in de gangen. En opeens, opeens begon ik met interviewen. En dat maakt bij Kane echt helemaal niks uit. Want die heeft altijd eigenlijk een goed antwoord. Je kan hem alles vragen. Uh, Kane, wat uh, zijn jouw favoriete snoepjes? Ja, weet je nog van die armbandjes waar dan allemaal van die kruisjes aan zaten? Ja. Die vind ik altijd heel lekker. Gewoon lekker van die, uh, van die muisjes, van die eitjes. Uh, van die aardbeidjes. weet je Die aardbeidjes met zo'n uh, groene rand boven... en dan zo'n uh, rode kant onder. Ja, lekker. Oh, lekker. Smurfen. Uh, nou ja, die. Hé, hey, uh, jij kijkt heel veel films. Met wie zou je graag willen interviewen? Ik heb vorig jaar besloten, weet ik nog... wie mijn favoriete acteur zou zijn... en ik ben hem nu helemaal kwijt. Hé, eh, maar dan ben je toch helemaal geen fan? Ik bedoel, als je, ja, ik... Want als je de favoriete acteur is... dan kijk je toch elke dag even op zijn Insta? Nee, nou... Dat valt wel weer mee. Maar ik dacht wel, elke film met deze acteur is goed. Wat zijn de beste liedjes die, we, die nu in de top 40 staan? Want jij bent altijd heel erg... Jij volgt dat op het voet ja, natuurlijk. Dat klopt. Ik vind Bruno Mars' I Just Might waanzinnig. En Olivia Dean vind ik alles fantastisch van. Dat denk ik een heel groot fan van. En Ray. Ray was afgelopen week in de Ziggo Dome. Ja, ook geweest natuurlijk. Ja, dat ja. vond ik echt... Nu al een van de meest waanzinnige concerten van heel 2000. Random Memory. Ja, Ik dacht, ik gooi op met gewoon die bumper erin. Want hij bleef maar praten over dat uh, concert. Um... Hij ja, was lang, hè? De vraag is: wat is het eerste snoepje dat Kane noemt? Nou, dat is volgens mij wel te doen. Dus wat is het eerste snoepje dat Kane noemt? Weet je het antwoord? Stuur een berichtje in de Q Music app. Spreek het in. Druk op het microfoontje en bij hoge noot bel je 0909 9596. If all the kings we En samen met Smash into Pieces bij Q Music en somebody to like you. Zo meteen uh... Jelly Roll, Random Memory. Eerst zeg ik goedenavond tegen Roan van Oeveren. Welkom bij Random Memory, Roan. Hoi, hey, dankjewel. Jij bent uh, aan het werken als storingsmonteur bij de NS. Nou, klopt. Wat, uh, wat heb je al verholpen vanavond? Ik heb uh, vanavond gewoon wat controletjes uh, tot nu toe uitgevoerd. Uh, zodat de treinen wel weer mogen rijden. Want anders dan, uh, mogen ze ook gewoon niet vertrekken van locatie. Oké, okay, en, wa en wat controleer je dan precies? Uh, de drijfstellen, uh, de stroomfnemer. Uh, als alle ramen nog heel zijn, ja. als er geen gravity op zit. als hij tractie kan geven, ook wel heel belangrijk. En als remmen het wel doen. Ja, remmen ook belangrijk. Wat is, wat is eigenlijk de meest voorkomende storing? Waar word je het vaakst voor opgetrommeld? Uh, het meest is tegenwoordig interieurstoringen met mensen die toch gewoon de zitkussens alles kapot maken. Ach nee. Ja, dat is toch wel nog steeds het meest voorkomende door heel het land heen, naar mijn idee. Irritant, hè? Zeker. Irritant, ja. irritant. We gaan iets leuks doen. We spelen Red Memory. Het ging net over uh, snoep, favoriete acteurs en muziek. Ik had een gesprek met mijn collega Kane. Uh, wat is eigenlijk jouw favoriet snoep? Ik uh, ben eigenlijk meer van de shippies dan van de snoepies zelf. Oh, je bent meer van het zout? Ja, ik ben meer van het zout, oh, inderdaad. Ik ben van het zoet. We hebben hier snoep in de, in, bij ons in de la liggen. Nou, ik kan er gewoon niet van afblijven. Uh, de vraag was, wat is het eerste snoepje dat Kane noemt? Uh, Zo'n armbandje met van die snoepkraaltjes eraan. Dat, dat wil jij dus niet, dat vind ik niks. Ja, die is, uh, ik zat juist wel aan te denken van hé, hey, die heb ik helemaal niet gehad, dat is wel een keertje lekker uh, te halen. Wow. En uh, daarna hoor ik dus die vraag van hé, hey, ik zat er nog steeds aan te denken. Oké, okay. alright, Die uh, We gaan eens even luisteren of je antwoord goed is. Uh, Kane, wat uh, zijn jouw favoriete snoepjes? Die, weet je nog van die armmandjes waar dan allemaal van die kruiden aan zaten, ja. die vind ik altijd heel lekker. En dat is helemaal goed, gefeliciteerd! Je krijgt uh, het Q-Music prijspakket. Oh, top! gefeliciteerd. Uh, en ik bedenk mij dus, wij hebben we hebben die snoeparmbandjes, die hebben we dus inderdaad liggen, dat zegt Kane. Uh, ik ga ook zo'n snoeparmbandje, of een paar van die snoeparmbandjes erbij doen. Oh, helemaal top. Ja, als je die dan toch, uh, kan je die lekker oppeuzelen tijdens het werk. Nou, Rowan, thanks voor het meespelen. Nee, okay. Hartelijk bedankt. Doei. Doei. Marshmallow, Jelly Rollback. going huh? Knew it right away, something's wrong I Guess you gotta go when the angels calling.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 I right see you can get her. Let's get 'em. Yeah, I own the Nike and I don't need no hill. Gotta be the bitter less confident fail. Stock it on, pay her list well. Like for the club, arrogant like yeah. Top like money for so the girls just male. One so many, all know me like real. Look like cats, and they all just bear. Bottles, models, better, no jail. Fall out, suspense the business. All mouth is so ridiculous. So not so much attention. Scream out. IQ en espresso. Zometeen ga ik een liedje draaien dat tussen neus en lippen door is geschreven. En dan niet tussen de was en de wassende strijk door, nee. Tussendoor, ze waren een film ook nog aan het opnemen. En dat kwam ook nog in die film terecht. Nou, het hele verhaal vertel ik na deze. Kerst zit het binnen nu en vijf minuten. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow, kost je maar drie minuten.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 Ja, er is weer heel veel plus 1 gratis bij Plus. Zoals alle optimaal kwark, yoghurt en vla, 1 plus 1 gratis. En Lipton Iced Tea, Pepsi, Rivella en Royal Club, per blikje, ook 1 plus 1 gratis. We doen het je mee, Plus. Your music, Joey van der Velden. Met zometeen Dua Lipa, en training season, eerst Kensington, Stay. Zometeen de DJ die helemaal in de babybubbel zit. Lucas van Lucas en Steve. Die is een dikke week geleden is die vader geworden. Van Olivier, Lucien en Max. Moeder en kind maken het goed trouwens. En ik ga ook de alarmschijf draaien. En mocht je nou ooit de film 8 Mel gebaseerd op het leven van Eminem hebben gezien. Hij schreef ook een liedje speciaal voor die film. En nou zit er dus een scène in... waar hij een papiertje vasthoudt... waarop de tekst staat van dat liedje. En nu komt hij... Dat is dus echt het papiertje waar hij de tekst op schreef. Dus het is niet een een of andere prop of zo. Nee, dat is echt het papiertje waar hij de tekst op schreef. Het is na de opname van de film is het voor 10.000 dollar onder de hamer gegaan. Nou, nu maar hopen dat de koper er ook geen prop van heeft gemaakt. Heb je hem? Uh, en het mooie van het verhaal is... dat liedje schreef hij gewoon tussen de bedrijven door. Tussen het scène van de film... Scenes... Was er opeens dit liedje... Lose Yourself One shot. One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you capture.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 Brothers, Rack Q and Oli Juan. We zo zometeen weer op zoek naar een uh, grote ster... die ik een uh, nog grotere ster mag maken. Eerst even tijd voor iets nieuws. Nieuwe muziek van Son Milieu. Ja, Ze zijn weer helemaal back on track na een pauze en wat hersteltijd. Ze speelden afgelopen weken de vonken van het podium... bij Vrienden van Amstel live. En de tribute show van uh, Golden Earring, ook een Ahoy. Ik kent ook een vleugje Sommerieu. En tussen de bedrijven door wordt er dan ook nog gewoon een album gemaakt. 10 april komt het uit. En zo grappig, ik hoorde gisteren hoorde Camille dit zeggen bij Domien. We zijn, ook, we zijn ook ons nieuwe album af aan het maken. Ja. Die is... Die is ook echt vandaag naar de, de vinyldrukker gegaan. Dus... Ja, het is gewoon gisteren naar de vinyldrukker is die gegaan. Ja, nou, eergisteren is het dan. Er nou, kan dus helemaal niks aan worden veranderd. We weten nog niks van het album, behalve dat, de, dan dat deze erop staat. De Q-music. Alarmschijf. Stomjeu. Dark before the dawn. back in the Q-music. Got in every second. more Just a clear up above. bone Dark before the dawn. Ik heb uh, nu een aanbieding uh, die je echt niet uh, kan afslaan. Ik uh, zoek namelijk weer een uh, online verborgen parel. Dus ja, iemand uh, die niet zo heel veel volgers heeft op Instagram... maar wel heel erg zijn best doet en, en niet heel onbelangrijk... Uh, ook een waanzinnige posts doet. Uh, Zo'n onbekende online parel. Ga ik uh, zometeen uh, tot grote sterren maken. In schatje, ik maak een ster van je. Als dit nou over jou gaat, heb je nou niet zoveel volgers, maar doe je wel ongelooflijk je best op Insta en wil je er 100 volgers bij, uh, stuur dan even een bericht in uh, de app van Q-Music. Stuur me even je Instagram naam en hoeveel volgers je ongeveer hebt. Dan kan het zijn dat ik je zometeen ga bellen. Go hey, Ortez van Damiana David, Talk to me.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 Maak je plannen waar dit jaar, met de support van Nationale Nederlanden.